je van Anne -Marie. Nou, goedemorgen met goed nieuws voor duizenden nierpatiënten. Zij krijgen mogelijk meer vrijheid. Er wordt namelijk gewerkt aan een draagbaar dialyseapparaat... dat je gewoon thuis kunt gebruiken. Je hoeft dan niet steeds naar het ziekenhuis. Het apparaat is zo groot als een rolkoffer en moet binnen twee jaar beschikbaar zijn. Je hoort de Nieuwstichting erover bij de NOS. Wat we willen is dat de patiënt zijn leven niet meer hoeft af te stemmen op de behandeling... maar dat we dat kunnen omdraaien, dat een patiënt kan blijven werken... dat zijn sociale leven daar niet te veel door beïnvloed wordt. Dus wat we eigenlijk doen is de vrijheid aan nieuwe patiënten teruggeven. Nu moeten zo'n 5.000 patiënten om te kunnen overleven... drie keer per week urenlang naar het ziekenhuis. Volgens de stichting komt het nieuwe apparaat straks ook in het basispakket. Steeds meer bedrijven grijpen hard in om de kosten een beetje te drukken... schrijft de Telegraaf. Vorig jaar besloten dik 350 bedrijven te reorganiseren. Het is lang geleden dat dat er zoveel waren. Vooral voor jongeren met een tijdelijk contract is het slecht nieuws. Bij een reorganisatie wordt die namelijk vaak niet verlengd. En het luchtruim boven Iran is weer open. Vannacht ging het luchtruim ineens dicht. Vluchten werden geannuleerd of moesten omvliegen... In Iran zijn grote protesten tegen de regering aan de gang. Daarbij zijn al zeker 2500 burgers gedood. President Trump zei eerder dat hij hulp zou sturen... om de demonstranten te steunen. Een groot feest gisteravond in meerdere steden in ons land. Marokkaanse voetbalfans gingen de straten om te vieren... dat hun land in de finale van de Afrika-cup staat. Marokko speelde de halve finale tegen Nigeria, werd 0-0. Marokko won na penalties. Het wordt onder andere gevierd in Amsterdam, hoor je bij Hart van Nederland. We gaan die beker naar Marokko brengen. Ja. Heel erg leuk, ja, heel erg leuk. Je ziet het, dit zijn ook de mooie kanten van Marokko. En het wordt alleen maar mooier. Ja, in de Haagse Schilderswijk was het niet alleen maar feest. Daar werden agenten bekogeld met vuurwerk. Of er relschoppers zijn opgepakt, is niet bekend. Marokko speelt de finale zondagavond om 8 uur tegen Senegal. Het weer nog. Een grijze dag krijgen we. Vooral in het noorden en westen is er ook kans op regen. Alleen in Limburg kans op een zonnetje. Het wordt maximaal 10 graden. Op de weg wat vertragingen langer dan 40 minuten... en het komt op de A7 door een ongeluk in de richting van Heerenveen. Tussen Drachten centrum en Chalbert kom je 9 kilometer met een uur. Op de A50 Arnhem naar Zwolle tussen Beekbergen en Waase 11 kilometer, 52 minuten. De oprit is daar ook dicht. En op de A58 is een ongeluk gebeurd. Van Eindhoven richting Breda zorgt dat voor 8 kilometer. Er zijn wat rijstroken afgesloten tussen Moergestel en Tilburg-Reeshof... met een uur en 4 minuten. Omrijden doe je via Den Bosch. Deze week is... Een beetje... het verboden woord... Zegt een QDJ er toch? Druk op de knop in de Q-Music app en maak kans op 500 euro. Q-Music. Matti en Marieke. Morgenochtend hoor je hier de grote finale. Nog één keer nemen alle QDJ's het tegen elkaar op. Ik ga ondertussen bijkomen. hier zou meteen Bram en Marieke. Q-Music. Q-Music. Q sounds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 Music Bright Eyes. Goedemorgen, 7 over 8, donderdag de 15e van januari. Je luistert show 1561, seizoen 8 van Mattie en Marieke. Goedemorgen. Goedemorgen, Annemarie. Goedemorgen. Goedemorgen op de redactie. Goedemorgen. En goedemorgen, mijn joker, Bram Krikken. Ja, goedemorgen. Hey. Wow. Wat fijn dat je er bent. Ja, heel fijn. Ik heb er ook echt enorm veel zin in. Ik heb een uurtje geleden toch de beslissing genomen om jou op te roepen. Ik ben op dit moment een middenmoot in het klassement. Ik heb het tien keer gezegd. Ja. Beter dan voorgaande jaren. Veel beter. Afgelopen jaren stond jij stijf bovenaan de Wall of Shame. En daarom hebben wij als QD's gedacht, we moeten jou een tikkeltje helpen. Maar ja, dus hebben we jou de joker gegeven. Cosme me een energie deze ochtend. Ben ook al twee keer de fout ingegaan. Nou, de eerste keer was binnen zin drie. En, da en daarom ben jij nu echt stuk. Ik zie het ook aan je. Ik ben... <lacht> weggesloopt. gesloopt, dank je. Ja, een gebroken man ja. zit hier voor je. Ik wil wel echt zeggen, als jij een uurtje respijt hebt, je gaat op de redactie uh, gewoon lekker wat uh, rondlopen en uh, nou, Hè? toch? Ik ga koffie halen. Ik ga dus lastig vallen. Misschien schortshol. ga ik nog even, ga ik nog even tanken. Ja. Ik zou wel echt willen zeggen, want uh, Bram, let op, want jij bent a jij doet gewoon mee. Sterker nog, toen wij jou een drie kwartier geleden aan de telefoon hadden... of je deze kant op wilde komen, toen ging het al mis. Luister, ah. luister mee. En hoe lang ben je onderweg nog? Uurtje? Ja, uurtje. Het is nog wel een beetje druk op de weg... maar dan, uh, ja, ik denk het een klein uurtje. Ja, maar ja, ik wist natuurlijk nog niet dat dat toen al telde. Ja, het telt altijd. Ja. Ja, altijd. Dat, dat is ja. gewoon even de beginnersfout. Maar ik ben echt, ik ben scherp. Ik ben scherper dan ooit zelfs. Dus <lacht> uh, ja, Matt, jij kan gewoon lekker achterover hangen. Lekker en, zeg. Ja ik, ja, ik vul het wel in hoor. Geen zullen, probleem. Zullen we ja. de switch maken? We gaan het doen. Het uurtje gaat nu in. Okay. Matt, ga gaat lekker de studio uit. Bram, ja. Uh, ja, maak het jezelf comfortabel, zou ik echt willen zeggen. Kan ik voor iemand koffie meenemen? Nou, lekker bakje oh. zwart. Zou jij, er is in de hal uh, zo'n barista. Wil je daar een cappuccino met havermelk halen voor mij? Oh. Dat, uh, de barista met Capu ge gebarentaal. Ja, dat is, ja, de dove barista okay. gebarentaal. Cappuccino, havermelk. Doei. Ja, en ik met normale koemelk, alsjeblieft. He, ingewikkeld. -Marie, ik, ik ben eens... goed, schat. Ja, oké. Okay. Ja. Okay. Okay. Heerlijk, dankjewel. Dag. Da Dag, Mat. Doeg. Doeg. doeg. <laughs> Ook op een bepaalde manier wel uh, lekker hè, dat papa even het pand uit is. Ja, maar ik denk ook dat er nu rust in de studio keert. Dat hoop ik heel erg. Die spanning is er nu ook af. Het woord wordt ook niet meer gezegd vanaf nu. Nee, dus... ik dacht dat hij er keert rust in de studio als ik weg ben. Maar het is misschien ook wel even heel erg lekker dat uh, Mattie weg is. Hé, hey, en Bram, nu jij er toch bent, um, wil ik zometeen toch ook nog wel... het een en ander aan jou vragen over wie is de mol? I had a dream, I was standing on a star. I realize How beautiful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 Music, waar uh, Matty een uurtje kan relaxen. Hij heeft de joker ingezet. Goedemorgen, Bram. Een hele goede morgen, Marieke. Heel fijn dat je er bent. Nou, is gelijk. Want, uh, jij bent uh, de joker. Overigens goed om te weten, als jij het verboden woord zegt... dan telt dat gewoon. Dus, dus, dus hou je gemak. Ja, uh, geen probleem. Ik ben, echt, ik ben echt scherp. Zo scherp als een mes. Even niet die rebelse snor, hè? Zeker niet. Want ik heb het bij de escape room weer gezien. De rebelse stormen. We genieten ervan. Maar laten we dat klassement laag houden. Het staat nu op 69, dat is hoog zat. Nu jij er bent, jij doet mee, Bram, aan uh, Wie is de Mol? Een jaar. En nu ik je hier heb. Ik wil alles van je weten. Hoe kan het dat jij zo goed kunt liegen? Want tijdens de escape room hebben we het nog gehad over Wie is de Mol. Toen zei hij, ik ben wel eens gevraagd. Toen is het toch last minute weer afgezegd. En daar baalde ik zo ontzettend van. En jij hebt zo goed gelogen... Ach. Dat ik nu denk, hoe kan dat? Jij kan de mol zijn. Ja, kijk, lieve Marie, ik kan in ieder geval zeggen... Uh, mijn naam is Haas. Want ik kan er natuurlijk helemaal niks over zeggen. Nee. Dus ik, ik ben blij dat je als een soort CIA-agent nu hier zo zit... en mij een soort kruis nu. Ja, met die helderblauwe ogen kijk ik jou aan. <laughs> ja, En dan hoop, te, hoop ik wat los te peuten. Ja, maar ik kan natuurlijk helemaal niks zeggen. Ja, behalve natuurlijk dat het, dat het in Tanzania is. Ja, en... en ja, het, het, het is ja en dat Rick of... van der Westerlaken de presentator is. Zeg <laughs> ja. maar, de, de, de halve ja. dingen. Juist. Maar even wat, wat jij wel kan zeggen. Want of jij de mol bent of niet, dat ga je natuurlijk niks over vertellen. Maar hoe heb je het aangepakt? Bijvoorbeeld met uh, je radiomaatje Tom van der Meert. Wist hij er vanaf? Nee, wist er ook niet vanaf. Nee, ik heb, uh, ik heb opgehangen dat ik een, een reisprogramma aan het maken was. Mm -hmm. En uh, dat ik daar niet te veel over kon zeggen. En ja, daar. Trapte, eigenlijk de hele omgeving trapte daar wel in. En jouw, en jouw vrouw, jouw kerstverse vrouw. Want je mag wel één iemand in, ja. uh, in, in vertrouwen nemen, toch? Ja, je hebt één vertrouwenspersoon Dat op vertrouwens... mij, mij kunnen kiezen. <laughs> ja, maar ik koos toch voor mijn vrouw. Uh, nee, ja, je mag één vertrouwenspersoon hebben. En die, tegen die mag je natuurlijk alles zeggen. En weet zij hoe het afloopt? Uh, daar kan ik ook geen uitspraak over. Waarom niet? Nee, hey, dat, dat, dat mag niet. Dat, dat, dat is natuurlijk ook helemaal dichtgetimmerd. Maar zijn ze dan bij de avrotros bang dat jouw vrouw was ontvoerd en, en een mes tegen de keel dat ze het moet zeggen? Uh, nou, bijvoorbeeld. nou Moloten gaan ver, hoor. Huh? Moloten gaan echt extreem ver. Mag ik dan toch nog iets anders bij je checken? Ben ik heel benieuwd of je daar dan wat over kunt zeggen. Uh, op het moment dat je eruit ligt, blijf je dan in Tanzania? Nou, kijk, de hele groep. Uh, die is gewoon die gehele periode van de aardbodem verdwenen. Uh -huh. En uh, ja, dat, dat betekent dus als je in aflevering 1 eruit ligt... Ja, dan, dan moet je hem natuurlijk alsnog helemaal uitzingen. Um, maar ja, dus, dan, dan weet je dus ook nooit van, van, van wie er als eerste uit ligt... of wie als tweede. Mm. Dus je komt allemaal dat... tegelijk weer terug. Precies. Oké. Okay. Hebben we nu nog tien vragen over het doel en de van aan? <grijpte> nee, gekheid. Ik snap heel erg goed dat jij helemaal niks gaat zeggen. Nee, ik ga er echt uh, helemaal niks over zeggen. En Dat mag ook niet en dat is ook niet leuk. Nee, ik ga het de komende drie kwartier wel proberen. Dat is goed. Uh, nee, zou ik zeker niet doen. Hé, hey, is het leuk om uh, een oefenwoordje voor vier op een rij te doen zometeen? Oh, hartstikke leuk. Omdat mensen ja, met jou kunnen spelen. Doen we dat, ja? Dat een hey, Timberlake. Hey, girl. girl. everything it in me. You know I'll give you the world me in the palm of your hand So why your love went away I just can't seem to understand Thought it was me and you, baby, baby. Me and you until the end But I guess I was wrong uh. Don't wanna think about uh. it Don't wanna talk about uh. it I'm just so sick about it Can't believe it's ending this way Just so confused about uh. it Feeling the blues about yeah. it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 I can't believe it's ending this way Just someone feels about it uh, Feeling I about yeah. it I just can't do it can you Can you tell me is this fair? Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? ten blake op Q Music. What goes around, comes around. Op de stoel van Mattie Valk, daar zit hij. Bram Krikke, de Joker. Niet te verwarren met de Joker. Jij zit hier echt met goede intenties. En het is vertrouwd om hier weer te zitten met jou, Bram. Want wij zijn elkaar na 141 uur nog steeds niet zat. Wij zaten samen in de escape room. En dit was toen onze jam, Somber en 12 to 12. is dit. Als je bram bij mij hoort heigen, dat klopt, dit was onze jam in de escape room, Somber en 12 to 12. Zo. Wat heerlijk om dit met jou weer te kunnen dansen. Oh, wat een, wat, dit is toch wel echt onze jam, hè, kun je wel zeggen. Wat een avontuur was dat, die escape room. Oeh, ja, ik, ik was wel echt moe, want ik dus ook een beetje... Oh Ja, jongens. Ja, maar dit is echt <laughs> flauw. Nee, maar ik want wil jou er niet in luisteren. Je mij uit met nee, Nee, ik wil jou er helemaal niet in luizen. Och, jongen. Ik wilde net vertellen... dat ik... Nou, hè, jongens, telt dit ook? Ja, natuurlijk telt, telt dit. Dit. dit. Dit is hoe het spel gespeeld wordt, Bram Krikken. Ja, jullie hebben me er helemaal uitgehaald met dat dansje. Ik, nou, maar ik, ik, wil, ik ben er helemaal niet om jou erin te luisteren. Oh, tent. Ik wilde net een superleuk verhaal achter de schermen delen. Ja, kom nou, kom nou maar op, want het is nou al ja, gedaan. Nu ga en, ik en, weer heel erg op, op de woorden letten. Oh, nee, ik, ik zocht toen een beetje... Nee, oké, okay, wacht, oké. Okay, oh, nee, okay. okay. Stop, stop stop, okay. stop, stop. Ik zeg Ho. helemaal niks meer. Hou. Hey, kappen, kappen. Oké, okay. ik, ik neem het over. Okay. Ik ben er voor je. Ik ben jouw joker. Okay. Druk op die rode knop, want Bram heeft het zojuist twee keer gezegd. Um, ik ben er voor je. We gaan zo meteen vier op rij spelen. En ik stel voor dat we dat spelen met jou. Dan kun jij even de gang op. Vier op rij, ben je bekend mee? Ben ik bekend mee. Zullen we heel even een oefenwoordje doen vanaf de redactie? Zodat uh, we even kunnen kijken waar jouw associaties liggen, hoe jouw brein werkt. Dat is goed. Oké, okay, hoeveel wordt je luk? Tennis. Nee, oh, het is een oefenwoord. Nu moet je je Oh, oh zeggen. sorry. Dit is natuurlijk niet... Uh, dat zeg andere... het nou maar. Oh, ehm... Um, racket. Wat had jij, Annemarie? Oh, sorry. Ik moet jouw geluid uh, aanzetten. Wat had jij? Bij tennis? Ja. Bal? Ik had ook een racket. Um, we gaan zo meteen twee mensen blij maken met 500 euro. We gaan ook nog iemand hopelijk blij maken met 2500 euro. De lijnen voor vier op een rij zijn nu open. 09099596.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 ik wil van mijn auto af.nl. Oh. <lacht> ah. <lacht> Het is echt een beetje start-stop, hè? Oh. Oh. My. <lacht> oh. Wat een slagveld. Oh, wat een ja. Nou, de verkeersinformatie. Daar gebeurt me nooit wat. De vertraging heb ik voor je vanaf drie kwartier. A28, als we naar Groningen. Tussen de brug over het Noord-Willemskanaal en Vliegveld Groningen. 7 kilometer, 51 minuten. En op de A50 van Arnhem naar Zwolle. Daar kom je tussen aan van door en Fase in 10 kilometer. De oprit is ook afgesloten. Drie kwartier vertraging. Ik geef met alle liefde het woord aan Annemarie. Goedemorgen. In de Schilderswijk in Den Haag is het vannacht onrustig geweest. Op straat vierden mensen dat Marokko door is naar de finale van de Afrika Cup. Maar sommigen werden gewelddadig en bekogelden agenten met vuurwerk. Ook in andere steden gingen voetbalfans de straat op. In Amsterdam bijvoorbeeld hoor je behart van Nederland. Oh, we gaan die beker naar Marokko brengen. Ja. Heel erg leuk. Ja, heel erg leuk. Je ziet het, dit zijn ook de mooie kanten van Marokko. En het wordt alleen maar mooier. Naar Marokko speelt in finale zondag om 8 uur s'avonds tegen Senegal. Ja, ongelooflijk leuk. Ik hoop ook echt dat ze hem pakken. Het ja, zou super zijn. Dat zou echt super zijn. Goed nieuws voor mensen met een nierziekte. Zij krijgen mogelijk meer vrijheid, want er wordt gewerkt aan een draagbaar dialyseapparaat dat je thuis kunt gebruiken. De patiënten hoeven dan niet steeds naar het ziekenhuis om hun bloed te laten zuiveren. Het apparaat is zo groot als een rolkoffer en wordt de komende tijd getest. NBO-scholen hebben de afgelopen tijd tientallen studenten... betrapt op fraude met stages, schrijft de Volkskrant. De studenten verschenen nooit op hun werkplek... maar in ruil voor geld lieten ze hun stageuren aftekenen. Er is nog meer voetbal, maar even van een andere orde... wat verdriet uh, ja, in Amsterdam na de afgang van gisteren tegen AZ... heeft Ajax-trainer Fred Grim een goed makertje voor de fans. AZ ja, won in de KNVB-beker met maar liefst 6-0 van Ajax... Ja, ja. Het, het is toch nieuws, hè? Nu weten we het wel. Ja, Luc, het kan niet zo zijn dat als het jouw clubpie betreft... en het jou niet zint, dat het dan uit het nieuws wordt gelaten. Ja. We zijn hier natuurlijk wel objectief... Dat is censuur. Oh ja. Nou, ja. Doe maar even je oren dicht. Ja. Maar goed, um, Fred Grim dus, die uh, is ook niet blij. Hij zegt dat het een uitslag is om je voor te schamen. En dus heeft hij nieuws voor alle fans die gisteren zijn... meegereisd naar Alkmaar. En hij is ook besloten dat we met elkaar de kaarten vergoeden... van de supporters die hier naartoe gekomen zijn. Want het is gewoon een slaamteloze prestatie. Ja, daarmee bedoelde hij ook de spelers die zouden mee betalen. AZ is dus door naar de kwartfinales. Ben jij een voetbalkijker eigenlijk, Bram? Ben ik, ja, ja? ben ik. Wat vind jij dan hiervan? Nou, ik, ik volg niet echt een uh, club. Dus ik doe uh, aan cherrypicking. Dus ik pak uh, Champions League finales, uh, bekerfinales, uh, klassiekers. Dat vind ik heel erg leuk. Ah. Maar zo wedstrijd ze als gisteren, dat, dat gaat dan wel lekker stilletjes aan mijn huisje voorbij. Ik hoef er daar dan weer boven. Ik ben echt een WK-EK-kijker en de rest interesseert me niks. Maar dan ben ik op, op, opeens helemaal mee. Een Afrika Cup? Kijk, ik verslind ik. <lacht> Dat ja, ik dan weer. Dat dacht ik al. Ja, zondagavond, 8 uur. In Amsterdam hadden ze opeens de angst voor een nieuwe Project X. Het heeft allemaal te maken met het Instagram-account... van de Britse Harriet. Misschien heb je dat ook wel voorbij zien komen. Het gaat hartstikke vaarwel afgelopen dagen. Harriet is een vrouw die binnenkort in Nederland komt wonen... bij haar vriend. Ja, en die vriend, Jeroen, heeft stiekem een Insta-account voor haar aangemaakt... om nieuwe vriendinnen te vinden. Nou, dat is helemaal uit de bocht gevlogen eigenlijk. Het account heeft meer dan 130.000 volgers... Jeroen heeft ook meerdere tv-interviews gedaan. Iedereen vindt het nou een ontzettend leuk idee. Jij volgt het account ook, hè? Bram, zag ik voorbij komen. Ja, je ontkomt er niet meer aan. Nee. Maar ongelooflijk leuke actie, inderdaad. En het loopt de spuigaten uit. Ja, dat nou, kun je wel zeggen. Hij, Jeroen die heeft ook een welkomstfeestje georganiseerd voor Harriet dan, In een uh, bekende Amsterdamse club in het Cooldown Café. Uh, maar ja, dat, ook dat wordt nou, ja, overal gedeeld. En ze zijn bang dat het nogal. Uit de hand gaat lopen en een soort Project X wordt. En de, de politie is even in gesprek om te bekijken of het überhaupt wel door kan gaan. Um, wij hebben een heleboel uh, administratie af te handelen. Daar ga ik eens even aan beginnen, Bram ik het. het verboden, verboden wordt. Bram zit op de plek van Matty. Matty is een uurtje, ja, uh, iets voor zichzelf doen. Die heeft die joker echt nodig. Vanmorgen binnen drie, minuten, nee, binnen drie seconden zo ongeveer... zei Matty het verboden woord. Twintig minuten daarna weer. En dus heeft hij gedacht, het is tijd om mijn joker in te zetten. Maar wat schetst mijn verbazing? De joker zelf verglijdt twee keer uit. Ja, uh, en dat, dat komt allemaal omdat jij een hartstikke leuk liedje draaide. Ik lekker sta te dansen. Ik ja, was gewoon even niet scherp. Sluit ja, sluipt dat erin. Niet scherp, dat is wat er gebeurt. Aniek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jij zit uh, te luisteren. En uh, wat dacht je? Zal Bram de fout ingaan of had je vertrouwen in Bram? Um, stiekem niet. Nee, nee, ik had geen vertrouwen in Bram. Jeetje, we luisteren even mee waar het mis ging. Oeh, ja, ik, ik was wel echt moe. Want ik dus ook een beetje... Oh! Ja, jongens. Nu ga ik en weer en heel veel op woorden op. letten. Nee, ik zocht toen een beetje... Nee, oké, okay, wacht, oké. Okay, oh, nee, okay. okay. Stop, stop, stop. Okay. stop. Ik zeg oh. helemaal niks meer. Hop. Volgens mij hoorden we je nou twee keer, of niet? Ja, dat klopt, ja. En, en daar was ook weer een, een andere als de kippen bij. En dat is Frank. Hallo, nou, Frank. Nou, voordat we naar Frank gaan, wil ik wel... Ja, we moeten Aniek wel 500 euro geven. En die eer is wat mij betreft aan jou, Bram. Nou, uh, lief Aniek, dank voor het uh, vertrouwen en dat je met je vinger al bij de knop zat. Uh, gefeliciteerd, je wint 500 euro. Yes, dankjewel. Yes. <laughs> en dan is daar inderdaad ook nog Frank. Goedemorgen, Frank. Goedemorgen. Ja, ook jij was aan het luisteren. En weet je nog waar je het hoorde? Waar ging het mis bij Bram? Ja, Bram zei, ik ga er even op letten. En toen zei hij ineens, deentje. Luister <laughs> nog even mee. Nu ga en, ik weer heel op, op woorden letten. Oh, nee, ik zocht toen een beetje... Nee, oké, okay, wacht, oké. Okay, nee, okay, stop, stop, stop, okay. stop, stop, stop. Ik zeg oh. helemaal niks meer. Oh. Ja, vreselijk. Vreselijk irritant. Uh, Frank, je zat er ook bovenop. En daarom pak jij ook 500 euro. Jouw. Ja, dankjewel. Wat ga je doen met dat geld, Frank? Want 500 euro zomaar opeens op die donderdagochtend erbij. Wat ga je mee doen? Nou, ik heb van de week een uh, Disneyland abonnement aangeschaft. Dus die kan mooi uh, daarvoor gebruiken. Kijk. Nou, die heb je alweer terugverdiend dan. Ja, zeker. Nou, wat super, komt goed terecht. En uh, ik zou zeggen, vinger aan de knop. Zeker. Kijk, ik heb nu een uh, grote mond. Uh, jij zit hier als joker. Jij uh, glijdt twee keer uit. Ik lach erom, terwijl ik ook met je te doen heb. Maar wat gebeurt mij echt le, te, le seconde geleden? Dit. Zeg <lacht> <lacht> ah. Het is echt een beetje start-stop, hè? Oh, maar <lacht> Dat gebeurde bij de verkeersinformatie, de plek waar ik me altijd veilig waan. En Claudia, jij hoorde het. Ja, klopt. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. <laughs> Je krijgt 500 euro van ons. Yes, dank <laughs> De teller van het verboden woord staat inmiddels op 72. Ik wil heel graag hier op een rij spelen. Maar ik wil ook heel graag wat deodorant op doen. Ja. wij nog even een liedje draaien. Dat Matti en Marike. Weer op een rij met Bram Krikke spelen we naar Olivia Deen. Dean. Totally to me, totally to me. Totally to me, totally to me. Looks like we're making off for lost time. Wilfred, ik, ik heb hier openstaan uh, wat jij allemaal uitspookt. Uh, jij, jouw moeder heeft een agrarisch bedrijf, dat klopt hè? Ja, ja, klopt. En dit vind ik dus echt fantastisch. Op het moment dat jij vrij bent uh, en jij gaat lekker gamen... wat ga je dan spelen? Oh, Duty Of? Een uh, farming simulator. Een farming simulator. Dus dan, dan is die boerderij thuis niet genoeg? Uh, nee. nee, eigenlijk niet vraag je af, hoe weten wij dit allemaal? Jij hebt hier staan, zeg jij Bram. Nou, onze redactie is echt een soort CIA. Dat is niet normaal. Die vraagt werkelijk alles uit aan uh, onze kandidaten voor vier op een rij. Dus Wilfred, wij weten ook, dat weet jij misschien nog niet... maar wij zijn ook inmiddels achter de namen van jouw drie katten. Want Bram, de katten van Wilfred heten... Ja, nou, Smokey, Props en Mini. Klopt dat? Dat klopt. Ja, en we hebben hier ook je bloedgroep. En je DigiD, die hebben wij ook hier binnen gekregen. Nee, ja, Wilfred, oh, nee. allemaal gekkigheid. Nee. Uh, <lacht> jij, jij gaat Vier op een Rij spelen natuurlijk. Ja. Goed zo. Vier op een, vier op een rij. Jij weet dat je Vier op een Rij gaat spelen met Bram Krikken. De spelregels, Bram van Vier op rij, zijn dat ik vier woorden ga geven aan Wilfred. Jij staat op dat moment op de gang. Jij kunt hem niet horen. Nee. Wilfred geeft zijn vier associaties. Daarna kom jij weer binnen. Geef jij nou exact dezelfde vier woorden... dan krijgt Wilfred 2.500 euro en een straatstaatsloten. Uh, dus verpest het nu niet. Nee, daar gaan we natuurlijk voor. En ook altijd goed om erbij te zeggen... Wilfred, jij weet dat hopelijk. Je associatie moet één woord zijn. Dus kom echt zo meteen, ja. Bram, met één woord. Niet met hele zinnen. Oké, okay, was... ik uh, stuur Bram uh, de gang op. Ik wacht even extra lang. Kijk, bij Matti weet ik altijd zeker dat het goed zit. Die speelt het spel elke dag. Hier wacht ik echt totdat de deur van de studio dicht is. En Wilfred, het eerste woord dat ik jou geef is... Dik. Wat zeg je? Dik, D-I-K. Dun. Dun, zeg je daar. Mayonaise. Uh, Sous. Wiskunde. Rekenen. En auto. De rijden. Ligt dit gelijk met het brein van Bram Krikke? Daar komen we achter na Two Brothers on the Fourth Floor. Floor. Dreams of Q Music, waar we vier op een rij spelen met Wilfred uit Sidneburen. En dit zijn zijn vier woorden: dik, dun, mayonaise, saus, wiskunde, rekenen en auto, rijden. Dun, mayonaise, saus, wiskunde, rekenen en auto rijden. Hé hey Wilfred, goed gevoel over? Ja, ik zou er niks aan veranderen. Dat is altijd lekker. Dan weet je, oké, okay, dit is het gewoon. Ik had het altijd zo gedaan, dat is fijn. Nu ja. zie ik wel in de app-box veel andere dingen bij mayonaise, hoor. Daar komt friet binnen of patat. Nou, dat is natuurlijk uh, waar je vandaan komt in Nederland. Uh, ketchup is ook heel veel gezegd. Denk je nog, oh ja, dat had ook gekund... Afgekund, ja. Ja, hè? ja. Dat, dat vind ik ook ja. wel een logisch hoor. Goed, we kunnen maar één iemand erbij halen, dat is Bram Krikken. Ik roep hem de studio in. Wij uh, kennen zijn Brein, ja, vooral van de QSK Broom. En als je natuurlijk in het weekend lekker luistert naar Tom en Bram. Wel ja, Mattie, dankjewel. Word je even door uh, Mattie binnengezet? Ja, ja hij heeft Die... niks te doen, hè? Nee, dat is een heerlijk zoek dus... voor hem nu jij zijn joker bent. Hij heeft nog een keer koffie gezet. Oké, okay, Wilfred heeft zijn vier associaties gegeven. Ik hoor ze ook graag van jou. Bram, het eerste woord dat Wilfred heeft gekregen is dik. Dun. Natuurlijk. Mayonaise. Saus. Ja! Wow! Oké, okay, oké. Okay. Dit had ik nooit gedacht. Wilfred, okay. super hè? Echt top, ja. We zijn er nog niet. Nog twee woorden. Wiskunde. School. Ah nee, Wilfred, wat zei jij daar? Rekenen. Ja, rekenen. Ja, niet gek gedacht. En dan ben ik nog wel benieuwd, wat had jij gezegd bij auto? Oeh ja, uh, weg. Nee, nee ja. daar zei Wilfred rijden. Ik dacht, misschien zeg je nog automaat. Je hebt natuurlijk een rijbewijs voor alleen een automaat. Dat klopt. Toch? Ja, ik ga ja, daar al. nog eens wat klopt. over vertellen. <laughs> uh, Wilfred, helaas, het ging bij mayonaise goed, maar de rest uh, ging, uh, ging verkeerd. Dus we uh, moeten afscheid van je ja, ja. nemen. Fijne dag. Ja, jammer, dank je. Nou, houd het de woord in de gaten, hè, want je weet het maar nooit. Ja, sorry Wilfred. Ja, jammer. Ja, goed. Wilfred is uit teleurstellingen ja, al weg. Dat snap ik. dat snap ik. Morgenochtend om deze tijd weten we wie de winnaar en wie de verliezer is van het verboden woord. We spelen de finale dag. Vanaf 6 uur s ochtends komen alle Q-DJ's die meedoen, die komen hier langs. Ja, en Bram, jij bent nog heel even de joker. Een minuut of tien zo ongeveer. En zo meteen gaan we horen wat Matty in hemelsnaam het afgelopen uur heeft gedaan. Hij heeft een kopje koffie voor jou gehaald. Hij heeft een kopje koffie voor mij gehaald. Wat heeft hij gedaan? Er ja, een kwarkie gegeten. Ik hoop het. Gekookte ei. de dag dat I die. Tell my mother I ik smiling. Cause I know that she'll be crying rivers wijd rivers my friends that it's alright. rivers rivers sorry that I never.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 Dead I Die op Q-Music. Tijdens Louis Capaldi hoorde je... Ja, jij hoorde Louis Capaldi, maar ik hoorde Bram dit zeggen. Het valt mij zwaar, jongens. Ik dacht echt, dit fiets ik er even zo in. Het valt mij Louis zwaar. Ja, we zijn nu weer in het heden. Het valt heel zwaar. Het, het, het is zo ontzettend moeilijk. Nog tien minuten ben jij de joker van Mattie Valk. Hey, ondernemer.